Twee uur, Joris Stubinitschi met het NOS-journaal. De Nederlandse spoorwegen verliezen mogelijk de concessie... voor het gebruik van de hoge snelheidslijn naar België. Staatssecretaris Mansveld zegt dat ze zich ten aanzien van de concessie... alle rechten voorbehoudt. Het is volgens haar mogelijk dat er een andere vervoerder op de HSL komt. De NS heeft samen met de KLM tot 2024... het alleenrecht voor het vervoer op de HSL... Maar vanwege het vira debakel worden de gemaakte afspraken niet nagekomen. Ook kamerleden van het CDA en D66 willen een discussie over de HSL-concessie. In de Turkse stad Istanbul staat het Taksimplein opnieuw vol met demonstranten. Het is drukker dan de afgelopen avonden, maar de sfeer is relatief rustig. Het is grimmiger in de wijk waar het kantoor van premier Erdogan staat. De politie heeft daar opnieuw traangas ingezet. In meerdere steden in Turkije wordt al dagen gedemonstreerd tegen de conservatieve regering van premier Erdogan. De Amerikaanse president Obama roept de Turkse autoriteiten op terughoudend op te treden tegen betogers. Ook vroeg hij demonstranten om geen geweld te gebruiken. Herman Keizer van het CDA wordt de nieuwe burgemeester van Arnhem. Hij is door de gemeenteraad voorgedragen als opvolger van VVD'er Paulien Krikke. Zij is burgemeester van Arnhem sinds 2001 en wil geen derde termijn. De 59-jarige keizer is nu burgemeester van Doetinchem. Daarvoor was hij burgemeester van Roermond en het Zuid-Limburgse Margraten. In Mexico zijn de laatste zes maanden meer dan 21.000 wapens ingeleverd. De inleveractie is een initiatief van de Mexicaanse regering... die hoopt dat daarmee het aantal schietpartijen daalt. Burgers die wapens of kogels inleveren... krijgen in ruil bijvoorbeeld voedselbonnen of computers... Het weer, vannacht in het zuiden bewolkt, in het noorden opklaringen. Overdag in het zuiden eerst nog wat wolkenvelden... en in het noorden volop zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht.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 Ja, goedenacht en goed dat u luistert naar Dit is de Nacht. Ik heb een uh, heel gevarieerd programma voor u vannacht. Uh, zo heb ik later in deze nacht namelijk uh, live muziek van Mark Lotterman. Verwelkom ik ook klinisch psycholoog, psychotherapeut... maar ook directeur van de stichting Valk, Lucas van Gerwe in de studio. Maar dat is allemaal pas vanaf drie uur. En dan gaan we het over hele interessante dingen hebben. Maar eerst gaan we het hebben over de NS. Ja, ze kwamen vandaag weer volop in het nieuws. U hoort het zojuist nog in het uh, journaal van twee uur... Uh, ja, topman Bert Meerstart, die vertrekt. En ze stoppen ook met die enorme dure Vira-trein. Want wat heeft dat ontzettend veel geld gekost. Maar het is niet de eerste keer dat de NS in zo'n slecht daglicht staat. Nee, vertragingen, uh, blaadjes op het spoor, uh, elektronisch inchecken. Ja, we hebben wel af en toe wat te klagen op die NS. Maar, nou zat ik te denken, de trein is eigenlijk wel een prachtig vervoersmiddel. Ja, met z'n allen in die honderden wagons denderen we gewoon het hele land door. Ja, dat moet toch ook hele mooie situaties opleveren. Uh, misschien heeft u wel een heel mooi verhaal over de trein. Wellicht dat u wel eens een bijzondere treinreis heeft gemaakt. Dat kan hier in Nederland zijn, maar dat kan natuurlijk ook in het buitenland zijn. Of misschien bent u wel uh, de liefde van uw leven tegengekomen in de trein. Ja, daar gaan we het vannacht over hebben. Bijzondere verhalen over de trein. Gewoon eens lekker positief over de trein. Dus heeft u een verhaal, dan mag u meepraten. En dan kunt u bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 1121. Dus u kunt bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 1121... over die mooie verhalen over de trein. En dan gaan we eerst naar muziek. Ja, de Doobie Brothers met long train running. Want het gaat over treinen vannacht. Ja, de NS die kwam uh, slecht in het nieuws. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het allemaal kommer en kwel is in die treinen. Nee, dat valt allemaal best wel mee. Ik heb bijvoorbeeld best wel leuke treinverhalen. Ja, daar wil ik vannacht heus al wat mee delen. Ik bedoel, dat zijn leuke verhalen die ik heb meegemaakt in de trein. En uh, ja, dat, dat, daar durf ik best wel wat over te vertellen eigenlijk. Zo ben ik een keertje naar Rusland geweest. Daar heb ik een hele treinreis gemaakt door Rusland heen. Nou, het is prachtig daar. Het is fantastisch. De treinen zijn wel ietsje anders dan hier in Nederland. Um, je wordt bijvoorbeeld bij de grens heel lang stilgezet. En dan uh, gaan ze alles helemaal doorzoeken. En dan moet je je paspoorten laten zien. Ja, het is even heel iets anders natuurlijk dan je incheckkaartje van de NS. Maar uh, het was een fantastische reis. Ja, wie weet heeft u ook een mooie reis gemaakt met de trein. Of misschien rijdt u wel elke dag langs een traject. En dan kijkt u naar buiten en denkt u van... oh, Dit is een mooi stukje Nederland. Dit is fantastisch. Ja, dat mag u natuurlijk ook delen als u elke dag in de trein zit. Ja, dat soort verhalen. Misschien heeft u wel uw beste vriend of vriendin op moeten de trein. Dat kan natuurlijk ook allemaal. U mag bellen gratis telefoonnummer 0800 1121 over die prachtige verhalen in de trein. Want ik kan me niet voorstellen dat wij dagelijks met z'n allen in de trein springen... en dat er dan niks leuks gebeurt. Nee, er moet vast iets moois te vertellen zijn. Uw treinverhalen zijn welkom, 0800-1121. Maar als u op Twitter zit, mag u ook met ons mee twitteren. Dat kan via apenstaartje Dit is de Nacht. En u kunt ons ook mailen. Nacht.eo.nl is het e-mailadres daarvoor. Dus bellen 0800-1121. Mailen nacht.eo.nl. Of via Twitter, dit is de nacht. Met een 925. De morning train. Ja, yeah, in die morning trains. Yeah. Er zitten natuurlijk ook allemaal verschillende mensen. Zakelijke mensen, scholieren, studenten, van alles en nog wat. Ja, dat moet leuke verhalen opleveren. En aan de telefoon heb ik als het goed is meneer Oostrom... met een mooi verhaal over de trein. Ja, nou, meneer, meneer. Meneer, ja, meneer, Ik ben niet ja. maar ik heet gewoon Kees Oostrom. Uh. Nou, kijk, Kees Oostrom ja, aan de telefoon. Ben, ben, ik heb wel heel vaak met je collega's gebeld. Jij bent sinds vorige week hier uh, bij de EO, hè? Ja, nou, dat, dat was Miranda ja, van Holland. Weet. Ja, nee, Miranda ja. van Holland is ook nieuw, maar mijn naam is Saskia Weerstand. ja. ja. Nee, ik ben Saskia, dus ik ben ook redelijk nieuws. Mijn tweede keer op Radio 1. Ja. Is... Maar, maar leuk dat ik u spreek, Kees. Um, je, je, nou, ja, nou, maakt het uit. <laughs> nee, maar met, met die jongens, er uh, waren eerst drie jongens. Nou, daar uh, heb ik altijd ook super gaaf gesprekken mee gehad. Omdat jullie altijd zo rustig zijn bij de EO. Dat, dat is echt heel leuk. Ja, nou, dat is ja, toch Ja, nou, goed? en ik, ik was dus met mijn broertje vroeger. Uh, nou, ja, dan kon je zo'n Tienertour kopen en dat is volgens mij drie dagen op de trein. En dan gingen we heel Nederland door samen, zo weet je wel. Mijn broertje was anderhalf jaar jonger en ja. dan, dan volgens mij ging er nooit iets mis. Alles ging gewoon net op tijd en konden we nog ergens uh, met een boot oversteken ergens. Door, uh, het was door het IJsselmeer en dat soort dingen. Leuk. En weet je nog waar je naartoe bent geweest tijdens die Tienertours? Ja, ik weet het niet helemaal precies. Ik weet wel dat er uh, een van de conducteur was. En, uh, die leek heel, erg, leek heel erg op een leraar van ons. En toen zei ik, dat van niet scheelt. Die vent is natuurlijk gewoon heel anders. En, en, ja, dat soort krapjes. Maar u weet niet meer welke plekken u nou bent geweest. Vira, eh, ja. Vira. Ik heb het met mijn oudere moeder over gehad vannacht. Ja. Uh, uh, dat is ook heel verschrikkelijk. Volgens mij is dat veel te dun blik geweest en alles. En, uh, ja, dat schijnt van alles mis mee te zijn geweest. Ja, nou, 26 uh, gebrekspunten. Dus ja. niet dat er 26 dingen misgaan, er is natuurlijk veel meer misgaan. 26 ja. deuren die eruit vallen. Ja, dat is uh... een dunne blik. Nou, het is, het, is, het is eigenlijk niet te geloven. Ik ben blij dat ik daar met tiende toen niet mee gedaan heb, zeg. Nee, is... nee, wat heeft u wel eens in de vier jaar gezeten of, of niet? Nee, dat had ik wel gewild, maar die drinkstond altijd stil. Dus ja, hoe moet je daar nou ooit in komen? Een ding ja. Met altijd, uh... <laughs> nee, ja, die kan beter ja, naar het museum ja, dan. In België en zo, en dat, dat vind ik hartstikke leuk. Ik had, ik had eigenlijk, nu gaat het dus niet meer lukken. Mm -hmm. En nu is het eigenlijk, als je dat ding nou die staan met die gekke... Ja, het is ook best wel een mooi ontwerp, hoor. Ja, zeker. Maar, dan zie je die neus zo, dan, dan moet je bijna lachen. Dan denk je, oh, wat verschrikkelijk. En dat heeft weer zoveel geld gekost en <laughs> zo. Het was van dat dunne blik. Ja. Ik weet het niet, hè? Nee, ja, maar gelukkig zijn wij niet het enige land... dat er uh, problemen mee heeft. In België nee, blijft het natuurlijk ook al niet... Uh, ...een die... raar ding besteld, ja. ja. Maar dan ga ik hetzelfde verhaal... Voor, dat ik tegen mijn moeder zei... want, ik, want die zit daar dan ook mee, die is heel economisch... die vindt zonde om geld te verspillen. Mm -hmm. En nou, dan denk ik, ja... er <kacht> uh, rijdt toch gewoon een hele goede treinen in Frankrijk. In, in Parijs kun je dus gewoon in... een. Um, een paar uur kun je naar uh, naar het zuiden en zo. En, uh, ja. in Frankrijk hebben ze dat helemaal goed van elkaar. Dan kun je toch gewoon zo'n trein kopiëren. Die kun je ja. dan hier, hier laten rijden. Eigenlijk wel, hè? Dat zou wel een goed advies kan je zijn. Denken, ja. Naar Londen en zo, dat denk ik, kan ja. allemaal prima. Hey, en Kees, ga je vaak met de trein? Ja, dat is heel te weinig, want ik vind het hartstikke leuk. Want dan zit ik daarachter, ik kon je net als zo'n beetje verhaaltje vertellen. En dan zie je achteraan zie je die weilanden passeren, soms mm -hmm. met koeien erin en zo. Ik vind het is hartstikke mooi. Ja, toch? Ja. ja wat, wat vind jij dan het mooiste Gaan stukje? Ik met de trein. Ik zelf. Ja. Nou, eigenlijk veel te weinig ook. <laughs> Ja. ja, ik pak eigenlijk heel graag de auto, omdat het dan ja, dus lekker zijn gemakkelijk een is. Als je kaartjes verkoopt, dat je, ja. want ik heb nu wel zo'n OV-kaart, dat ik dingen, een metro Rotterdam en zo in kan checken. En zo. Ja, met korting en dan uh, overal in ja. kan. Ja. ja. En wat is, ja, wat is parkeren, nou jouw favoriete, wat is jouw favoriete treinreis? Wat vind je het mooiste stukje in Nederland? Nou, ik denk toch wel richting Friesland en ook. Ik vind eigenlijk die polders ook wel heel erg mooi bij Lelystad en zo. Dat vind ik ook wel fascinerend dat er dan toch heel veel van die windmolens staan. Mm -hmm. En dat, je, dat het ook zo mooi is gewoon ja. daar op die plek. Ja, ja eigenlijk, als we, ja, nou eigenlijk is het dus als we met de trein gaan dan krijgen we een soort van hele mooie rondtour door Nederland. Want je rijdt eigenlijk ja. gewoon dwars door de natuur zou het vaak moeten en volgens mij is het heel niet zo duur want als ik in mijn eentje in uh, mijn vito zit te rijden ja. is dat denk duurder dat omdat dat ik in die trein zou zitten misschien wel ik, uh, ja. ja nou het aanrader is ja, ook nog, is nog het op een abri zag ik uh, staan uh, dag Hele dag reizen of zo. Oh maar ja. Ik weet niet wat het is. Ja, van die aanbiedingen. Ja, dan mag u de hele ja. dag uh, onbeperkt treinen voor uh, nou, een, een bedrag, Onder de ja. 20 euro is dat volgens mij. Ja, Ja, nou, eigenlijk, hè. ja, ja dat zijn wel leuke aanbiedingen Wanneer, inderdaad. Ja. Nou, Kees, ik ja, raad je aan om ook nog eens een keer van Utrecht naar Zwolle te gaan. Want dan rij je dwars door de bossen bij Heerden. En dat is fantastisch daar. Ziet er heel ja, mooi uit. Gewoon lekker een beetje koffie drinken, zo achter het raampje. Ja. En een beetje zo kijken. Ja. Het is eigenlijk helemaal zo slecht ja, nog niet, hè, met de trein. Dat is heel leuk om je, met jou je, je te kletsen, want uh, ik heb je dus één keer gehoord. Het was nog een klein beetje onwennig, maar dit is nou helemaal super, joh. Het is helemaal, nou, helemaal gaaf. Kijk, dat is goed om te horen. Ja. Hé, hey, dank voor het bellen, Kees. Ik ben een radiobeest, hè. Kijk, dat is goed. Daar hou ik van. Ja. Ik spreek je vast snel weer. Oké. Okay. Hey. Bedankt, Kees. Goed, Doeg. Ja, en u kunt ook meebellen hoor. Het gaat over treinreizen. Misschien bijzondere reizen die u maakt hier in Nederland. Ja, en ik krijg natuurlijk ook al wat mailtjes binnen van mensen die zeggen, ja, de trein, de trein, het zit zo vol. En ja, mensen die daar een beetje rondhangen, uh, drugsdiers op treinstations, ja, dat kan natuurlijk ook allemaal nog. Um, ja, de trein, Nathalie zegt, nee, liever niet. Ik ga liever niet met de trein. Dat kan natuurlijk. Maar als u wel een mooi verhaal heeft over de trein... dan wil ik heel graag weten wat voor mooie verhalen. Mooie ontmoetingen misschien. Leuke, interessante gesprekken. Wat ik ook altijd leuk vind is... Andermans leuke, interessante gesprekken. Want die hoor je natuurlijk ook in de trein. Ja, ja een beetje meeluisteren zo. Dan zit je op die stoel en dan ondertussen... gaat je oor steeds meer naar een ander verhaal. Ja, ik vind dat stiekem altijd best wel... Leuk, want het is heel openbaar natuurlijk. De trein. Praat u mee over de trein. Uw verhalen. Ik ben heel erg benieuwd. U mag bellen op 0800 1121. Uw treinverhalen 0800 1121. En dan gaan we naar muziek. Summer train. MUZIEK Summer Train's here and it's going that world, babe. Summer Train's here and I want you to love me, babe. Ooh, ooh. I'm the Summer Train. Summer Train's here and I'll tell you what I do, babe. Summer Train's here and I put a spell on you, babe. Summer Train's here and I want you train. Het plaatje is eigenlijk een beetje voor Kees Oostrom, die net belde. Want het gaat over de 10 uur natuurlijk. De summer Train van Sandy Coast. Want dat was natuurlijk de tijd waarin je die 10 tours deed. Lekker in de zomer, in de zomervakantie. Met je broer of zus, met je beste vriend of met je beste vriendin. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb weer uh, bellers aan de lijn. Als het goed is, heb ik Martin aan de telefoon. Klopt dat? Uh, correct, ja. Ja, Martin spreekt je. Ja. Uh, nee, uh, nou, ik had een heel uh, leuk verhaal eens een keer in de trein uh, meegemaakt. Dat wou ik je uh, mogen vertellen. Nou, heel graag. Uh, ja, het was, was uh, op weg naar mijn studie was ik uh, vanaf Utrecht naar Amsterdam. Ja. En uh, het was een, uh, een beetje in de herfst. en Vrij donker nog zorgens. En een overvolle Intercity, je kent het. En mm -hmm. dan uh, had ik wel een plaatsje uh, toch uh, in de bank. Ah, goed. De ramen, uh, lekker vochtig en mistig, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, die trein, ja, om ja, maar even het verhaal uh, goed te vertellen ook. Dus de trein denderde door het landschap. En uh, toen zag ik in mijn scheef oog uh, door de ruit, een beetje donker in de, de schemer dan weliswaar, een uh, groep schapen in de, in de polder. Ja. Maar één schaap, dat uh, zag ik... Dat, uh, en dat was nog heel bijzonder, het was een donker schaap, uh, een beetje het zwarte schaap, zo gezegd, maar dat lag op zijn kop. Dat oh. uh, lag met zijn pootjes, vier pootjes de lucht in. En oh. dat zag ik in heel even kort in de hoek, want die trein, uh, trein reed best hard, uh, halverwege Woerden was het, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, ik denk, nou, heb ik het nou goed gezien? Is dat beest nou uh, in nood? Want als een schaap op zijn kop ligt, dan ja. uh, heeft hij niet bang meer. Nee, en dan kan hij ook ja. niet zelf overeind komen kan niet overeind komen. Nee. En dat had ik ooit eens begrepen. Eh, van een iemand die dierenarts, eh, of een studie voor deed. En dat had ik onthouden. Ik denk nou maar. Uh ja, hoe, om nou in zo'n volle coupé je gsm te grijpen. En ik vond het wat gênant eigenlijk. Ik denk, ja, uh, het zal wel. Maar ik ga wel even bellen als ik op het eerste station ben. Uh, dus ja. dat heb ik gedaan. Dat was dus Amsterdam. Uh, en ik heb de lokale politie gebeld. En ik kon vrij, of de 112 eigenlijk. Met mm. de mededeling dat ik een uh, mogelijke schaap uh, dus in nood was. Maar ik wist het niet zeker. En uh, ja, god, dat ik het in de trein had gezien. En, en ook, ik kon vrij goed... Uh, Omschrijven ter hoogte van welke uh, uh, plaats het was, want dat was Boerde en uh, ook ter hoogte van een benzinestation wat ik in de verte langs de A1 had. Ah, oh, dat toetsen, A2, Ja, dus ik denk, nou als ik het dan toch vertel, dan moeten ze wel wat, bij het goede uh, weiland terechtkomen. Wat goed, jij nou, onthoudt oh, gewoon serieus? echt... Serieus, nee. Ja. Je ja, onthoudt onthoud de details gewoon. Daardoor kunnen ze het dan ja, weer vinden. Is dat waar ik ongeveer de trein zat. Dus ik denk, ja, dat moet toch wel even dan... Uh... Maar goed, <tus> ja, uh, ze, ze, de mevrouw uh, die was heel serieus. Van, nee, hey, meneer, uh, we nemen de melding. Uh, we gaan even kijken. Als er iets is, dan, uh, nou ja, dan, uh, uh, dan hoor je het bij spreken wel. of, nou wel. Ja, maar ik hoorde dus de hele dag niks. En ik was op mijn studio wel een beetje aan het denken. Van, nou ja, goed, zou ik het dan toch verkeerd hebben gezien? En, uh, uh, ik was eigenlijk alweer in de, in de loop van de middag uh, zo'n beetje half vergeten... dat ik alweer op het station stond. Ja. Yeah. Letterlijk. <laughs> dus ik stond te wachten op de trein. En toen belde de, eh, iemand van de politie, geloof ik, toen terug met de mededeling... van nou meneer, u heeft het goed gezien. Dus mag inderdaad, een schaap op zijn kop. De boer is erbij geweest en een dierenarts. En dat yeah. beest staat weer op zijn pootjes. Nou, dat, echt waar? Ja, en, nou, daar komt het. Ik, ik denk, nou, dat... Dat, dat is fantastisch, maar ik denk, ga toch dan bij, op de terugrit, want dat is hetzelfde stuk weer terug ja. uh, richting dan Utrecht. Ik denk, ga bij het raampje zitten om te kijken. Uh, of <laughs> naar een schaap. Uh, goed, uh, ja, of die dan echt staat. Ja. Nou, of je het gelooft of niet. Maar ja, dat kan dan. Oh, maar er stond één schaap uh, richting de trein te kijken. En, de, en dat was dat bruinige schaap. Oh. En de rest van de groep, dat waren vrij witte schapen. Die stonden allemaal in een kudde. Nou ja, in ieder geval niet naar de trein te kijken. Echt waar? Toen, toen dacht ik, ja, toen kreeg ik wel een wonderlijk gevoel. Ik denk, nou ja, dat, dat beest dat stond inderdaad gewoon uh, ja, naar de trein te kijken s middags, maar toen was het wel gewoon overdag. Het ja. was inderdaad, er was, er was een bruinig schaap. En de rest was vrij wit. Dus Wat ik heb allemaal wel ja, goed gezien. Ja. Ik had er ook wel goed gevoel over. Nou, Martin, dus, ik, ik word dat... helemaal blij voor jouw verhaal. Ja, dat denk, schaap dat stond gewoon een te wachten. Handen, als ja. het toch over positieve terreindingen gaat, dan. Uh, Heel dat leuk ik wel een leuke ervaring. Vandaar dat ik ook wel uh, altijd uh, deel met mensen. Omdat het zo wonderlijk allemaal is. Ja. Uh, maar nee, <laughs> ja, ik... blijkbaar als een dier in nood is, dan. Uh, ja, dan uh, hij ja, wist het, Martin. Hij wist het. Hij dacht, die dacht Martin die ook, ja. zit in die trein en die heeft mij vanmorgen gered. Dat ja, dacht het schaam. Ja, ja. ja nou, ik had het heel goed gevoeld. Het is alweer een paar jaar geleden. Maar, uh, heel ja, leuk. Verhaal, ja. Ja, ja, ja. Nou, Martin, ik wil je hartelijk danken voor je ontzettend leuke verhaal. Ja, precies. Ja, ik hoop er nog meer te horen dit uur. Dus, uh, ik vind ik... Dat sowieso de trein ook een, een fantastisch uh, middel om te reizen. En, uh, leuk, toch? Ja. Daar uh, moet heus wel wat mooie verhalen uitkomen. Zeker wel. Ja, ja, ja. Nou, ik krijg ook via Twitter nog een bericht binnen. Uh, Dorewaard, uh, heet de twitteraar, die zegt die ooit in een trein in de VS gezeten hebben... van Portland naar Seattle. Het was een enkelspoor en dat is niet echt standaard daar. Maar het was de mooiste reis ooit. Dat heeft hij samen ja, gedaan met zijn Ja, dat is een hè. hè? treinreis, het is heerlijk staren. Ik heb veel gerezen met, uh, dat is uh, nog even een subverhaaltje, maar iemand met, uh, die had een visuele handicap, uh, was blind, dus zogezegd. Yeah. Maar die vroeg mij wel uh, vaak uit om, uh, om mee te reizen met de trein. En dan zijn we zelfs het hele land doorgekost, maar ook naar Nederland. Maar ik ben zelf kunstenaar en uh, visueel uh, ja, heel erg ingesteld. En ja? ik vond hem altijd prima, en daarom vroeg hij me ook altijd commentariseren wat ik allemaal zag onderweg. Dus het ging helemaal de hele weg benoemen wat ik allemaal uh, buiten zag. Oh dat wat grappig. Dat fantastisch, zeggen, ja, ja dan dit landschap of een boomgaard of zie, ja. ik zie dat, ik zie zus, ik zie zo. Beetje omschrijven. En, ja, dat was ja. wel een mooie combinatie, ja, ja, ja, ja. Oh, wat leuk. Ik, uh, ja, ik ben gek op landschappen. En hij uh, ja, kon ze niet zien, maar als ik, als, als, als, uh, hij was wel even nieuwsgierig over wat er te zien was. Uh, ja. Dat was allemaal mooi. Hè. Ah, wat goed zeg Martin. Ja. Nou, je bent een echte, een, een echte helper, hoor ik alweer. Ja, ja soms wel, ja. Ja. ja. Andere keer heb ik wat minder, hoor. Dus, nou. <laughs> nou, deze verhalen zijn in ieder geval erg positief. Dank voor het bellen, Martin. Oké, okay, ja, ja, ik ga verder luisteren. Dank je wel ook. Heel goed. En dan ga ik door naar Marleen uit Amsterdam. Als het goed is, heb ik die ook aan de telefoon. Hi. Ik had even je achternaam tegendraad, maar ik denk: oh nee, ik zit helemaal verkeerd. <laughs> ja. uh, uh, even terug, uh, even in de tijdmachine stappen terug. Ja. Uh, ik was als kind in Groningen bij mijn tante. We moesten stoppen voor de overgang. Denk ik dan, hè? Ja. En toen zei ze: nou, straks komt dan Anne eraan hoor. Ik denk: hè? Van een stoomlocomotief aan. Met oom Anne erin als machinist. Oh, echt waar? Jouw ja, ja. oom was treinmachinist? Ja, ja, een stoomlocomotief. Oh, wat leuk. Ja, ja, ja. En hij zwaaien en wij zwaaien terug. <laughs> oh. uh, ja, dat klinkt zo ouderwets, maar. Ja. Nee, maar dat is niet waar. Want uh, in, uh, in Friesland um, is het traject Leeuwarden-Stavoren. Ja? Daar rijdt nu een bommeltje. Daar is het ook een keer helemaal misgegaan. Toen is die trein heel vaak ja, doorgereden. Ja, ja. Maar op dat traject willen ze weer een ouderwetse stoomtrein laten rijden. Ja, ja, ja, dus ja, ja, ja, eigenlijk ja. is dat ja. helemaal niet zo heel ouderwets. Ja, maar ik vond het ook zo leuk om naar je oom te zwaaien. Ja. ja. mijn tante wist dat hij eraan zou komen. Ik denk dat ze gek op hem was. Dat hij ja. hij gewoon stond te wachten met me. En Dan dat, dat is, als kind verhaal. is dat ook wel een mooi gezicht, hè? Zo'n ja. groot stoom. Ja. Nou, uh, klein verhaal. Mijn uh, zoon toen, hij was toen veel jonger. Ik kreeg van zijn vader zo'n Europa-ticket om met de trein te reizen. Ja. Nou, na een week werd ik gebeld. Ik zei, waar zit je? Ik dacht, mmm, Griekenland, wat weet ik veel, waar die was, Frankrijk. Waar zit je? Putten. Ik zei, putten? Putten? <laughs> <laughs> Komt in heel is... Europa? <laughs> <laughs> en wat is hier nu? Nou dat, oh ja, dat vond ik ook fijn, de, de reizen in Oostenrijk in het begin jaren 50. Yeah. Als hij uh, de trein de berg op moest, dat redde hij niet. En dan wachtte hij op een locomotief en die gingen dan aanduwen. En dat vond ik ook zo leuk. En bij elk station ging ze tegen de wielen tikken. En mijn broer zei, oh, er komen ze weer hoor, de tiklateurs. Oh ja, en dan moeten ze ja. hem op gang helpen. Ja. Ja. Ja. Nou Marleen, dank voor de leuke verhaaltjes over de trein. Ja, nou, ja, de, lijn, de lijn is een heel klein beetje slecht. Dus ik... Ja, ik heb een ouderwetse toestand. Oh, wat jammer. Nou, dat is dan net als een stoomlocomotief. Een beetje uit de tijd misschien. Er komt nog geen stom uit je oren. Nee, nou ja, de, de lijn is helaas een, niet heel erg goed. Dus wellicht de volgende keer weer. Zal ik nog heel kort over Berlijn? Heel, nou, volgende keer, Marleen. Dus die komt niet. wel zeker wel. nu dat was heel nadeel. Met honden en, en mensen met luizen en de gatverdari. Oh ja, dat heb ik inderdaad in Rusland ook meegemaakt. Dat zijn ja. de mindere treinreizen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dag, dag, dat bedankt voor dag, Bellen, dag, Marleen. Dag, dag, dag. Doeg! Ja, we gaan eerst even naar een plaatje: de Night Train van Amos Lee. Working on a night train Drinking coffee, taking cocaine I'm out here on my night train Trying to get us safely home Well, in a little country station Somewhere out in the Midwest I see the people out there waiting Heart beating in my chest And I'm thinking about a woman Who I put no one above I'm not looking to replace her Just need someone to love While I'm out here on my night train Drinking coffee, taking cocaine I'm out here on my night train Trying to get it safely home. And I'm living in the city Where the noise It never stops Hammers pounding On the pavement Whistles from traffic cars Nobody looks you in the eye Yeah Walking around with clenched fists I've been searching For a simple place Don't know if it exists sunrise out there calling my name I can see alone I become one with the wind, where there isn't a beginning, and there is no end, oh and everything is flowing, everything is on time, and I know that we're all going to the end of the line,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 Trying to get a safely home. The night train van Amos Lee. Terwijl onze techniek snel naar de knop grijpt. Dat was een leuk gezicht. Je ja, kunt natuurlijk ook meekijken, want er wordt hier al van alles opgebouwd voor het volgende uur. Dat kunt u allemaal via de webcam zien. Ziet er allemaal spectaculair uit. En inmiddels heb ik een, een hele. Ja, Eigenlijk een hele bijzondere e-mail binnengekregen. Dus die, die ga ik zeker eventjes even voorlezen. Hij is van Marlies Koenen. Uh, ze luistert mee vanuit Peru. En zegt daarom ook van ik kan niet bellen. Maar ze luistert wel mee en ze zegt het verhaal over de trein. Daar heb ik ook echt een bijzonder verhaal. Um, ja, ze zat eens in de trein van Rotterdam naar Horen. En terwijl ze in de trein zat, uh, kreeg ze een telefoontje. En um, moest ze eigenlijk telefonisch afscheid nemen van een van haar beste vriendinnen. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend heftig verhaal. Um, het was eigenlijk de laatste keer dus dat, dat ze haar zou spreken. Uh, we wisten, wisten wel dat ze ziek was en we wisten ook wel dat het ernstig was. Maar dat het echt zo snel zou gebeuren, dat had ze nooit kunnen bedenken. Um, ja, ze kreeg eerst die moeder aan de telefoon en later dus toch nog die vriendin ook. Ja, en Eigenlijk ging ze helemaal compleet door het lint huilen en, en overstuur in het trein. En er zat gelukkig een hele lieve mevrouw in die trein... en die kwam gelijk bij haar zitten. En die leidde haar een beetje af. En ze zegt, ik ben die vrouw zo intens dankbaar voor alles. Want het waren natuurlijk... Ja, je zit opgesloten in de trein. En als je dan zo'n rotnieuws krijgt... dan is het ontzettend mooi dat er dat soort mensen zijn. Ja, en daarna kreeg ze dus nog heel kort die zieke vriendin aan de telefoon... en die bedankte haar voor haar ontzettend mooie vriendschap. Ja, en dan sta je dan, zegt ze, tussen de eerste klas rode stoelen... met de tranen over mijn wangen afscheid te nemen... van een van de liefste mensen van de hele wereld. Ja, en dat gebeurde dus allemaal in de trein van Rotterdam naar Horen. Ja, dat is dan natuurlijk wel een, uh, ja, een heftig verhaal natuurlijk... als je dit zo, uh, als je dit zo hoort. En dat gebeurt natuurlijk ook in de trein. Ja, lief en leed, uh, vrolijke lach en een traan. Alles zit in één coupé. En je weet natuurlijk ook nooit waar de ander mee in zijn hoofd zit in de trein. Dat is wel heel bijzonder. Ik zat laatst ook tegenover een meisje dat heel hard moest huilen in de trein. En ja, je weet natuurlijk niet wat er aan de hand is. Dus ik heb haar ook gevraagd van, goh, is er iets? Kan ik je ergens mee helpen? Kan ik even naar je verhaal luisteren? Ja, ze lacht een beetje door haar tranen heen. Ze zei, nee hoor, nee, het gaat wel met me. Dus ja, wat moet je dan nog doen? Maar... Uh, ja, we zitten natuurlijk met z'n allen in die trein, dus we kunnen elkaar ook een beetje helpen. Dus dit is een prachtig verhaal van Marlies. Uh, hartelijk dank voor het mailen vanuit Peru. En uh, leuk dat je luistert trouwens, dat vind ik dan wel weer heel tof. En ik heb ook iemand aan de telefoon, Hans, en die werkt aan het spoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doe jij precies bij het spoor? Ik zorg voor als mensen aan het werk zijn met het spoor, dat ze op een veilige manier aan het werk kunnen. Oh, dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Dat ze de volgende ochtend of de volgende middag weer bij moeder de vrouw aan tafel kunnen zitten. Ja, ja, ja. ja. Want dat, het lijkt me inderdaad als er aan het spoor gewerkt wordt... Ja, dan moeten er ergens wissels omgezet worden, lijkt me. Of hoe werkt dat precies? Dat uh, doet de trein dus die dus die dag daar de knoppen zit. Ja. En ik loop buiten rond en ik plaats een, uh, een, een lans in het spoor... waardoor er geen treinen meer kunnen komen. Ah, oh, oké. Okay. En hoe werkt dat dan precies? Als er dan wel een trein zou komen, dan zou die daar gestopt worden? Soort van? Nou, hij maakt een kortsluiting waardoor het lijkt of er een trein staat. Oh, zo. Dus dan kan er niet nog een trein komen? Nee, nee, nee. Dus uh, de alle, alle stoplichtjes, laten we maar zeggen, de treinen staan op rood voor die plek. Mm -hmm. En ja, die de wissels liggen eraf, dus dan uh, is onze werkplek veilig. Ja, hey, jij werkt dus aan het spoor, dus jij maakt mede ja. mogelijk dat die treinen gewoon overal en nergens kunnen rijden. Wat vind jij nou het leukste aan de trein? De, ik vind, en de trein vind ik zelf niet zo heel erg leuk. Ik vind het werken buiten vind ik hartstikke mooi. De trein heeft eigenlijk niks mee. Ja, nee, niet echt. Het werk buiten vind ik mooi en de techniek buiten vind ik mooi. Maar de ja. trein zelfs niet. Nee, nee maar, reis ja, Dit je... is mijn werkgever. Ja, maar rijdt je, rijd je wel eens met de trein? De nee, nee, de trein die rijdt op de rails en, uh, niet op tijd. Dus we rijden met de auto. Oké. Okay. Ah ja, omdat je natuurlijk s'nachts dan moet werken... en ook nog eens op plekken waar de trein dan op dat moment niet rijdt. <laughs> ja, en, en waar die ook niet stopt natuurlijk. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is natuurlijk ook wel lastig. Ja. Ik loop nou in, in Kapel ergens uh, tussen het spoor. tussen twee overwegen in. Op dit moment ben je op... aan het werk? Ja, iemand is op zoek naar haarschutjes in het spoor. Oké. Okay. Dat... Naar haarschutjes, naar ja. schuren in de spoorstaaf, ja. Ja, want dat is natuurlijk heel belangrijk, hè, dat dat spoor een beetje gecontroleerd wordt. Wie doet dat eigenlijk? Wie, wie bepaalt waar jij aan het werk moet? Daar gaat een grote trein overheen die meet, met ultrasoongeluiden, uh, geluiden meet, die uh, scheuren en onevenheden En komen er dan rapportjes uit, dan gaat er nog iemand een handmatig ultrasoonapparaatje apparaatje overheen. Ja. En... en daarmee kunnen we kijken hoe diep de scheurtjes in de spoorstaven zijn, of het een barst inzetten. En, en wel... of het er maar overheen gereden mag worden. Of ook ah, okay. binnen een dag uit moeten gooien. Of... Ja, ja. Ah. Wat grappig. En op dit moment is dus de plek waar jij staat, uh, daar wordt aan het spoor gewerkt. Ja, ik krijg Blauwkapel in de buurt. Daar zijn we nou aan de gang. En, en hoe laat is dat dan ongeveer klaar? Kan er morgenochtend gewoon weer een trein overheen? Ja, ik ben van 2 uur 12 tot 5 uur mag ik aan de gang. En daarna mogen er weer treinen overheen. Kijk, dan kun je nog lekker lang naar ons luisteren. <laughs> dat kan ik zeker. En als jullie dat nog Love in Veen voor Robert Johnson draaien, ben ik helemaal blij. Nou, dat hebben we dus even gekeken in de computer, maar die hebben we helaas niet. Nee, van de Stones ook niet. Nou, dat zou Want ik zo meteen nog kunnen Stone, kijken, maar... Love in Veen? Nee, oh, er wordt nee, nee geschud, hebben we niet. Helaas. Ja, die is door zoveel mensen gekofferd, Love in Veen. Ja, nou ja, we gaan zo nog even één keer kijken of we hem hebben. Um, dus dan wellicht dat hij alsnog voorbij komt. Maar ik heb wel een ander verzoekje binnengekregen. En die gaan we draaien. Uh, dat is binnengekomen via Twitter van Reinert jan En uh, dat is de plaat van Albert Hammond. I'm a train. Dus daar gaan we naar luisteren.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 I'm a train, I'm a Chica Train, I'm a Chica Train, I'm a Train, I'm a Chica Train. station you know this train this train has left the station i said this train this train has left the station this train takes on every nation cause this train is a clean train i said this train it's the prettiest train i ever have seen this train It's the prettiest train I ever have seen on oh, this train It's the prettiest train I ever have seen But if you want to ride You better get redeemed Cause this train Is a clean train I said this train hey, this train Is bound for glory This train This train Bound for glory i said this train hail this train is bound for glory everybody riding her must be holy cause this train is a clean train i said this train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 Heerlijke plaatjes voor in de trein. We hoorden eerst Albert Hammond met I'm a Train. En die werd aangevraagd via dat Twitter. Ja, want wij zijn ook op Twitter. Apenstaartje: Dit is de nacht. En daarna hoorden we Randy Travis met This Train. Heerlijke plaatjes. Hè. Als ik die hoor, dan zie ik mezelf al helemaal rijden... door zo'n Amerikaans landschap ergens... met zo'n heerlijk plaatje op de achtergrond. Ja, en ik krijg een mailtje. Hoi, presentatrice van de EO. Uh, u vertelt uw naam helemaal niet. Nee, ja. Nou, die zat inderdaad helemaal ergens aan het begin van het uur. Maar misschien bent u het alweer vergeten. Mijn naam is Saskia Weerstand. Dus dat is leuk om te weten. Dan weet u ook naar wie u toebelt. Dat is misschien ook handig. Uh, Saskia Weerstand. En ook te volgen op Twitter. Apenstaart Saskia Weerstand. Dus uh, ja, dan kunt u allemaal uh, onzin en zin over mij uh, vinden. Daar op die Twitter stream. Ja, we gaan het nog uh, tien minuutjes hebben over de trein. Dus als u nog een leuk verhaal heeft. Ik heb al heel veel mooie, bijzondere verhalen voorbij horen komen. Dan mag u bellen. 0800-1121 is het gratis telefoon. Ja, we hebben al heel veel leuke verhalen gehoord. Dus ik ben benieuwd. Misschien als u zit te luisteren en denkt van ja, ik had ook nog een mooi verhaal. Ja, En zit u te twijfelen, moet ik nou wel bellen, moet ik niet bellen? Gewoon doen. Hartstikke leuk. 0800 1121 En dan gaan we het hebben over uw treinreis. Maar eerst muziek, Tony Joe White. midnight train, taking the midnight train. I can't stand this pain, just can't stand this pain. And one night she packed her bags and left without a word. I guess I'll never know the reason why. It ain't no use in saying I never loved her. Cause I did. God, Okay. Taking the Midnight Train, Tony Joe White. Ja, die hebben we hier ook hoor, in Nederland, nachttreinen. Ja, die rijden tussen Amsterdam en Utrecht. En volgens mij nog wel meer plekken, maar dat weet ik zo even niet. Andere pak ik nooit, dus uh, dat is jammer. Um, ik heb aan de telefoon een Wim Kolen. Goedenacht. Ja, goedenacht. Nou, wij reisden in uh, 1955 van Eindhoven naar Bokstel. En dat was, uh, dat heb ik drie jaar gedaan. En dat was dan in de winter van z'n winters uh, gingen wij naar, naar school... en ja. soms moesten we werken, want we waren schilder. En dan gingen we Swinters winters naar school met de trein. Dat was net in de tijd dat Eindhoven een nieuw station kreeg. Ja. En uh, nou, dan, uh, dan hadden wij als drie jeugdige jongens nogal veel lol. Want wat deden we? We deden bijvoorbeeld uh, onze dassen aan elkaar knopen... en ja. dan deden we in het staanpad... Uh, bij, de, bij de deur waar we binnenkwamen, deden we dan het raampje open. En dan kwam die, die, die sjaal, aan ja. elkaar gebonden sjaal, kwamen dan langs die raampjes. <laughs> en dan natuurlijk, die mensen konden dat uh, niet, niet aanzien op het laatste moment. En dan wilden ze die das pakken, die <laughs> voorbij de raampjes kwamen. En dan troepen we die das weer door. En dat <laughs> vonden wij dan leuk. Jullie haalden gewoon kattenkwaad uit in de trein. Juist. <laughs> ja, en dat ook een keer hebben we gedaan. Dat was ook dus in de winter, had het net gesneeuwd. En uh, er zaten een paar monnen zaten daar... Uh, in de trein. En we kwamen met een paar grote sneeuwballen kwamen we binnen. En die leiden we toch boven in het net, boven die nonnen. En dan gingen we tegenover zitten. Ja. Nou, je weet niet wat je overkomt, zeg. Om, om dan je lach niet te houden. <laughs> nou, dat, was, dat was echt, dat was grandioos. U heeft mooie herinneringen aan de trein. En aan het station ook, want dan net in die tijd hingen daar altijd die, die grote platen met, met leuke dames erop. Yeah. En, en daar maakten wij dan heren van met snorren en baarden, weet je niet. Dat, <laughs> met een was, stift deed u dat? Nou, hadden, wij, ja, wij waren dan een schilder, dus wij, wij gingen op. Ja, kijk, met de kwast, ja. En dan hadden wij oeisse nee, bij ons, weet je niet. En, en dit soort dingen, hè, dat, dat, uh, ja, Dus nee, we hebben echt wel uh, veel, veel grappen uitgehaald, ja. Leuk. Gaat u nog steeds wel eens met de trein? Nee. Nee? Nee, nee. nee het is... Uh, Nee, ik heb tot een auto hè. en dan, eh, ik ben 75, dus het is, het is een beetje voorbij. Ja, nou dat is wel jammer. U heeft wel mooie herinneringen aan het trein. Ja, ja, ja. Ik kan, ik kan nog wel eventjes doorgaan, maar, maar het is echt het is een leuke tijd geweest. Ja. Super. Nou, ik, ja. ik zie u al helemaal kattenkwaad maken daar, inderdaad. Ja, we waren met z'n drieën, dus dat, dat steunt elkaar. Hè? Ja, ja, precies. Dat jut elkaar een beetje op, hè? Ja, ja. Ja, ja. ja, grappig. Nou, als het goed is, heb ik nog een beller aan de telefoon. Martijn, nacht. Ja. Goedenacht, goedenacht Martijn. Hi. Ja, hi. Jij maakt ook uh, een bijzondere reis. Ja, ik heb een hele bijzondere reis gemaakt. Ik ben tien jaar geleden met mijn brommer naar Montpellier gereden. Daar heb ik uh, tweeënhalve week over gedaan. Zo. En uh, die heb ik toen ooit ergens neergezet en niet zo goed op slot gezet. Met alles erop en eraan. Paspoort, oh. portemonnee. Uh, ik had allemaal mooie spullen bij me en die zijn allemaal gestolen. Nee, toen, echt? Zat ik daar, toen zat ik daar in Montpellier, lekker aan de Middellandse Zee. Ja. En toen moest ik weer terug. En uh, na drie dagen dacht ik van, ja, dan uh, gaan we maar eens naar het centraalste zondag. Ja. En toen stond ik daar uh, s'nachts uh, bij een donkere trein, een TCV-trein. En er zat niemand in en het was helemaal donker in die trein. Ik drukte op het knopje, de deur ging open. Ik ben stiekem naar binnen geslopen. <lacht> en we gaan verbergen in de uh, berghok, hoe noem je het, waar je de koffers neerzet. Ja. Zodat ze van buiten naar niet naar binnen konden kijken dat ik daarin zat. En toen, uh, na een tijdje ging de trein weg. Met niemand erin, behalve één passagier. En dat was ik. <lacht> in het berghok? <lacht> ja. Nou, toen lekker ik uiteindelijk uitgestapt. Oké. Okay. Uh, toen hij helemaal reed. En het volgende station was Parijs en dat was voor niks. Wauw. En uh, <laughs> nou, zo ben ik nog een beetje verder gegaan en uiteindelijk ben ik weer in Amsterdam uitgekomen. Oh, dat is een hele bijzondere treinreis. Dus zat je die hele reis van Montpellier naar Parijs helemaal alleen in de trein? Ja, ik het was, het was een beetje in de war, zo dan ook dat speciaal voor mij die trein daar neergezet was en dat er geen machinist in zat, dus een spooktrein. Ja. Maar hij uh, ja, was maar vergeten om de deuren dicht te doen. En, uh, ja. Ik kon naar binnen toe. Het is wel een van de bijzonderste reizen, dan, denk ik, die we vannacht hebben gehoord. <laughs> helemaal oh, alleen. En ook nog illegaal ja. in de trein. <laughs> ja, en, en zo, helemaal in je eentje van Montpellier naar Parijs. Ja, de ja. hele trein voor jezelf. Heel leuk. Dat is wel bijzonder, ja. Nou, ontzettend bedankt voor het bellen. Wat onder... je graag, Ja, ik, helemaal leuke verhalen. De NS kwam vaak negatief in het nieuws, maar volgens mij hebben wij met z'n allen vannacht het tegendeel bewezen. Treinreizen is hartstikke leuk. Mooie verhalen kwamen binnen en daar ben ik u hartelijk dankbaar voor. Ja, en volgend het uur, uh, ja, ze laten nog heel even op zich wachten. Gelukkig heb ik al wel één gast in de studio en dat is uh, Mark Rotterman, die straks muziek voor ons gaat maken. Uh, maar onze andere gasten, die staan nog even in de file, maar die komen ook. Straks gaan we het hebben over angst. Brrrr. Spannend. Dus blijf luisteren. Tot na het nieuws!